Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amsterdam Arena is het gisteravond na de gestaakte wedstrijd Ajax-AZ enige tijd onrustig geweest. De mobiele eenheid voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Acht mensen zijn gearresteerd, vier wegens openlijke geweldpleging en vier wegens het afsteken van zwaar vuurwerk. De bekerwedstrijd werd stilgelegd na een incident in de 37e minuut. Een Ajax-fan stormde het veld op en belaagde AZ-doelman Esteban. Die schopte de man en kreeg van de scheidsrechter een rode kaart. AZ-trainer Verbeek haalde zijn spelers toen van het veld. De aanvaller, een man van 19, is gearresteerd. Hij was waarschijnlijk onder invloed van alcohol. Toen de wedstrijd werd stilgelegd stond het 1-0 voor Ajax. Het is nog niet bekend wat de KNVB verder met de wedstrijd gaat doen. Honderden huisartsen zijn van plan om vandaag drie uur lang hun praktijk te sluiten. Ze zijn tussen tien en één alleen beschikbaar voor spoedgevallen. In die tijd debatteert de Tweede Kamer met minister Schippers over het korten van de vergoeding aan huisartsen. Die vinden dat onaanvaardbaar. Ze hebben naar eigen zeggen veel taken overgenomen van ziekenhuizen en hebben daardoor meer gedeclareerd. De oproep om tijdens het Kamerdebat niet te werken komt van een individuele huisarts. De beroepsverenigingen mogen huisartsen niet oproepen tot actie. Honderden collega's hebben laten weten mee te doen aan de protestactie. Oud-politici Kok, Lubbers en Bolkestein waarschuwen het kabinet voor extra bezuinigingen. Oud-VVD-leider Bolkestein trok in nieuwzuur de vergelijking met de crisis van de jaren 30. Hij zei dat economisch protectionisme en te radicale bezuinigingen de recessie kunnen verscherpen. Oud-premier Lubbers benadrukte dat de situatie nu anders is dan in de jaren 80... toen onder zijn leiding drastisch werd bezuinigd.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 rights zit in het wintertime. Je hoorde kayak, kayak die in de herfst van volgend jaar een jubileum heeft te vieren, want de wind bestaat dan 40 jaar. kayak, dus uit 74 met dat wintertime. En over wintertijd gesproken, vandaag is het dan zover. Het is de kortste dag die we gaan meemaken en de winter die begint uh, straks over zo'n uh, anderhalf uur uh, precies. We hebben het uh, precies op de seconde nagerekend. Half zeven, dan uh, gaat het allemaal gebeuren. Dan begint de winter. En dat is ook, uh, het, uh, dan betekent dat ook dat je op dit moment getuige bent van de langste nacht die we hebben. Jawel. Hoe zit het dan precies? Uh, de zon die gaat uh, straks uh, opkomen en dat zal dan zo rond een uur of uh, half negen zijn. En dan is het altijd in Vaalstad, de zon altijd in kwartiertje eerder opkomt dan op uh, Ameland bijvoorbeeld. Ja, zo zijn de verschillen in uh, het noorden en het zuiden van het land. Welkom het laatste uur, de nacht klinkt anders bij de vader op Radio 1. Er is een eigen opname die we straks hebben van uh, Joep van het Hek. Die was onlangs terast in het programma Sarah op Zonder. En wat ik al eerder had aangekondigd, uh, dat is die bijzondere opname van, van Adamo. Ja, Ademo de grote uit de jaren 60. ...die een uh, opname heeft gemaakt bij de collega's van de VRT... ...samen met de rockband uh, Triggerfinger. Gaan we aan het eind van de uur laten horen. Maar eerst nog meer wintertijdmuziekjes. Hier bijvoorbeeld deze van de Steve Miller Band uit 1977. around and the wind I'm calling, hear me calling, hear me calling. Tot zes uur, de nacht klinkt anders met koeners. Time en je kon uh, luisteren naar het gezelschap de Fabulous Artisans met dat uh, Wintertime. En wat je daaraan uh, vooraf hoorde, dat was van de, de Steve Mellorband uit de jaren 70. En die had het ook over uh, Wintertime. Nou, ik heb nog eventjes uh, opgezocht hoe het precies zit met de, de zonsopkomst en de zonsondergang. Uh, Als je woont in het uiterste zuiden van het land, dan heb je vandaag de kans op het uh, meeste licht. Want uh, de zon die komt namelijk uh, achter de horizon vandaan om vijf uh, minuten over half negen. En pas een kwartier later op Ameland. En in de avonduren dan, uh, ja, dan is het niet veel uh, anders inderdaad. Dan gaat de zon onder in het zuiden pas om twee minuten over half vijf. En al om 18 minuten over vier uh, op Ameland. Dus een half uur langer is het uh, uh, daar minder licht op uh, Ameland. Donkere dagen daar. Maar ze zien hoe dat kan uh, verschillen op een uh, afstand van pakweg zo'n uh, 300 kilometer. De fabulous artisans uh, dus. Joep van het. Volgende week dan, uh, is hij op Audias avond uh, uitgebreid op de televisie... met zijn Audias avond de tweede viool. Maar uh, ik laat hem nu nog eens eventjes uh, zingend horen, Joop van het Hek. 13 november, jongsleden, was hij te gast... Uh, samen met pianist Ton Scherpenzeel in het Radio 2-programma... Sarah op zondag. Vannacht in een slaap.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 Ton Scherperzeel achter de vleugel en de stem was van Joep van het Hek. Niemand weet hoe laat het is en avond dan kan je hem zien op de televisie met zijn conferentie. Maar je weet hoe dat gaat met Joep van het Hek. Hij heeft in zijn conferenties altijd een grote grapdichtheid, dus het is altijd de moeite waard om hem nog eens een keer te horen. Daar gaan we voor zorgen hier bij de Varen, namelijk over twee weken rond deze tijd. Dan kan je op de radio nog eens een keer luisteren naar die audiasavondconference. De tweede viool van Joep van het Hek hier in De Nacht klinkt anders. to the day don't let the moment slip away say to yourself that you're never here to stay like the rain can be free and easy. All you need is to let yourself be. Just hold your head up high and face into the rainy skies and wash the tears of sorrow. Spinazola, Als je zo'n naam hoort Angelo Spinazola, dan denk je dat zal wel een Italiaan zijn. Maar de man die hoorde die had toch duidelijk geen Italiaans accent. Hij komt namelijk uit Canada. The Rains. Dat is uh, het liedje dat hij zong en uh, heeft uh, recentelijk een uh, album gemaakt waar dit The Rains op te vinden is. Cash Choice, die zijn een tijdje geleden begonnen met een uh, tour, een bijzondere tour van het, uh, het elektrische gedeelte dat uh, de elektrische gitaar die hebben ze thuisgelaten. Het is een uh, akoestische toe waarmee ze door diverse landen trekken, uiteindelijk thuisland uh, België. Maar ook Nederland staat in de agenda genoteerd. Januari de 27e, dan zal Case Choice optreden in Eindhoven. In het uh, muziekgebouw Frits Philips een dag later in de Melkweg in Amsterdam. En 29 januari, dan doen ze de Stadsgeburg in Utrecht aan om uiteindelijk... Uh, Af te sluiten in het uh, muziekcentrum in Utrecht, Muziekcentrum Vredenburg. op 30 januari. Een akoestische tour. en er hoort ook een CD bij. waar ze op ze ook akoestisch uh, hun bijdrage leveren. van liedjes die al bekend zijn gemaakt door anderen. onder andere dit van Split Ends I don't wanna say I love you. It to be detached and precious The only thing you feel is vicious I don't want to say I want you Even though I want you so much It's wrapped up in conversation It's whispered in a hush Though I'm frightened by the words I think it's time that it is heard. No more empty self possession. Vision swept under the mat. It's no new year's resolution. It's more than that. Now I wait. Case Choice, de stem van Sarah Bettens... en het gitaarspel van Gert Bettens, broer en zus. En je hoort ze dus hier met een liedje dat vooral bekend is geworden door Split Ends. A Message to My Girl, Case Choice. Eind januari dan toeren ze door Nederland, Eindhoven, Amsterdam, Nijmegen en Utrecht zijn dus... De plaatsen die ze zullen gaan aandoen. Remo van het Groenewoud, daar had ik het uh, vorige week over. Dat uh, had te maken met het feit dat de laatste rit, de nieuwe cd, die kon namelijk gewonnen worden. En ik wilde een antwoord op de vraag uh, uh, over zijn vader. De vader van Remo van het Groenewoud, die uh, is ook muzikant geweest. En ik wilde van je weten onder welke naam. Uh, ...opereerde hij destijds. En de twee, Raymond van het Groene Woord en zijn vader... ...die hebben destijds ook samen een plaat gemaakt. En wat was de titel van die plaat? Nou, degene die het juiste antwoord heeft gegeven... ...die is inmiddels, als het goed is... Uh, ...al in het bezit van de cd van de laatste rit. Dat is namelijk uh, Hanneke Hoedelmans uit Bergen op Zoom. En het ging om het liedje Tja-tja-tja... ...wat uh, vader en zoon destijds op de plaat hebben gezet. Kind van het weekend, dat is dan een liedje uit de laatste rit... Rimmel van het Groene Woud. Het nieuwe leven, nieuwe leven, een nieuwe droom. Kleine kinderen te groeien op als kool. Lieve oma, strenge tante, verre.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 Bij de tv Binnen is thamson Buiten de regen Kan er niet naast Het is wat het is Soms valt het mee En soms valt het tegen Op de fauteuil Bij de tv Kind van de rekening Moet er mee leven Gaan we samen Op wereldrijd ik heb met jou en jij met mij. Me.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 en jij met me. Remo van het Groene Woud Mooi liedje. Kind van het weekend de titel van de song te vinden op de laatste rit. Smans, meest recente cd. Vanavond is zij in theater Rattenplan in Borgenhout. Waar ligt dat Borgenhout? Nou, heel eenvoudig ligt tussen Antwerpen en Breda. Halverwege ongeveer. Dus niet zo ver van de grenzen als je nog behoefte hebben om... Naar een optreden van Raymond toe te gaan. Dan is het voorlopig even stil met uh, zijn agenda. En in januari dan begint hij met een nieuw programma... Memoires van een balmuzikant. En zodra daar optredens in, van zijn in Nederland... of even dicht bij de grens. Je hoort het hier allemaal in de nacht ging het anders. En wat je zo rond deze tijd ook altijd in de nacht ging het anders hoort. Dat zijn uh, drie Franse platen om een rijtje. En in verband met de kerstsfeer die er op dit moment is... en kerstmis wat eraan zit te komen... hoor je drie chans... C'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël.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 C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève. Pour voir si tu m'as apporté. Tous les beaux joujoux que je vois en rêve. Et que je t'ai commandé. Petit papa. No. Un drap du ciel. Avec des par pas, mon petit soulier. Le marchand de sable est passé. Les enfants vont faire Dodo Et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos Au son des cloches des églises. Distributie de surprise Petit papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec des jouets par N'oublie pas mon petit soulier Si tu dois t'arrêter Sur les toits du D'entier, tout, tout ça à fond demain matin. Mets-toi vite, vite en chemin. en chemin. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours. Sage, mais j'en demande pardon, petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit sourire. J'étais triste en me réveillant. Moi, je me consolais en rêvant à Noël. À Noël. Faire sa toilette quand on a 8 ans, c'est dur, me je dois peser en rêvant qu'à Noël. Mangerai des gâteaux, j'aurai de beaux cadeaux, des automécaniques et un train électrique à Noël. À l'école, pendant le latin, je rêvais à ce que je ferais bien. C'est pas drôle mais je me rattraperai à Noël. À Noël. Je mange des gâteaux, j'en de vos gâteaux. Des automécaniques et un train électrique à Noël. J'étais gâteau, j'en rêve de vos gâteaux, des autres mécaniques et un train électrique à Noël A la cuisine je faisais mes devoirs tous les soirs sans faute, mais pas le soir de Noël de Noël Enfin après avoir embrassé maman dans mon Je mange tes gâteaux, de vos cadeaux, des automécaniques et un train électrique. Ah Noël, Ah Noël, Ah Noël, Ah Noël, Noël, Noël, Noël. Le premier jour de Noël de mon ami Un moineau tout en haut du pommier Le deuxième jour de Noël J'ai reçu de mon ami Deux caramels et un moineau Tout en haut du pommier Le troisième jour de Noël J'ai reçu de mon ami Trois petites poules Deux caramels et un moineau Tout en haut du pommier Le quatrième jour de Noël, j'ai reçu de mon ami. Quatre pissenlits, trois petites poules de caramel et un moineau, tout en haut du pommier. Le cinquième jour de Noël, j'ai reçu de mon ami cinq gros poussins. Quatre pissenlits, trois petites poules de caramel et un moineau, tout en haut du pommier. Le sixième jour de Noël, j'ai reçu de mon ami Six poésies et cinq gros poussins Quatre pissenlits, trois petites poules, deux caramels Et un moineau tout en haut du poignet Le septième jour de Noël, j'ai reçu de mon ami Sept pincettes, six poésies et cinq gros Pissenlits 3, dite de 2 caramelés. En tout en haut du pommier. Le huitième jour de Noël, j'ai reçu de mon ami huit parapluies, sept pincettes, 6 poésies et 5 courons, coussins. 4 pissenlits 3, dite boule de caramelés. 9e jour de Noël j'ai reçu de mon ami 9 bonnets, 9 8 parapluies 7 pas 7 six poésie et ça coucou ça 4 pi 100 L 3 petites boules 2 caramels et un anon tout doux du yi le 10e jour de Noël j'ai reçu de mon ami 10 Bonnet 9, 8, parapluie 7, pas poésie et yes, saint, gros pour 4 puissants lits 3 petites boules de caramel et, et un moineau tout en haut du pommier Le 11e jour de Noël, j'ai reçu de mon ami 11 pierres, ponce dix bigoudis 9. Bonnet 9, 8, parapluie 7. Pinsettes, six, poésie Et cinq, gros, gros, bon, Quatre pissenlits, trois Petites boules, de caramel Et un moineau tout en haut Du premier. Le douzième jour de Noël J'ai reçu de mon ami Douze, ventouses, onze Pierres, ponce, dix Bigoudis, neuf bonnets, neuf, huit, parapluies Sept, pincettes, six Sci et ça, gros poussin. pissen liggen, trois petites boules de caramel. Et un moineau bueno, tout en haut du pommier. Et un moineau bueno, tout en haut du pommier. Drie kerstliedjes, drie Franse kerstliedjes op een rij. Hoorden allereerst Petit Papa Noël gezongen door Carlos, vervolgens Claude François. Henri Von Noël en vervolgens Henri Des met Les 12 Jours de Noël. Er komt nog meer Frans repertoire voordat het uh, zes uur is. Van onder andere Vanessa Paradis en Adamo. Maar zover zijn we nog niet. Ik ga eens even de paar belangrijke data met je doornemen. Sterfdata bijvoorbeeld. Want 1971, dat is dus uh, vandaag uh, precies 40 jaar geleden. Toen overleed de Nederlandse schrijver Godfried Bomans. En in 2002, 9 jaar geleden, de zanger van de Britse band The Clash, Joe Strummer. is negen jaar geleden overleden Joe Strummer, zanger van de Clash. Hij was op dat moment nog behoorlijk actief bezig. Uh, er was een nieuwe tour gepland in 2003. En uh, op dat moment, eind uh, 2002, was hij bezig met uh, de eindmontage van een nieuwe cd die uit zou komen. Joe Strummer, je hoort hem hier nog eens een keer met de Clash in Rock, de cashbar. Dan de geboortedata. Hij is ook al lang weer geleden overleden, 1965. Maar hij was wel een vara -corifée bekend met zijn orgelspel Korstijn. En in de jaren na de Tweede Wereldoorlog... toen had hij zo zijn kwartiertjes op de Vara... toen het radiolandschap in Nederland bestond... uit Hilversum 1 en Hilversum 2. Korstijn op zijn hemmend orgel. 1906 geboren, 1965 overleden, niet oud geworden dus. Uh, wie ook uh, jarige is vandaag, dat is Robin Gip een tweelingbroer is dat. En daar komen we dadelijk even op terug. Ik ga je eerst even iets anders laten horen van een zangeres die vandaag jarig is. En dan komen we weer uit bij Frans repertoire. Het is namelijk Vanessa Paradis die jarig is. En dit is haar reden in Frankrijk van dit moment. De titel La scène. Vanessa Paradis. Elle sort de son lit, elle sur elle. La scène, La scène, La scène. La scène, la scène, la scène, extra lucide, la lune est sûre, la scène, la scène, la scène. Film die in de Franse bioscopen te zien is. De stem van Vanessa Paradis. Het liedje La Scène. Ik had het al over uh, Robin Gibb. Hij is um, een van de tweelingen van. Uh, de, ja, hoe zeg je dat dan? Hij is het onderdeel van een tweeling. De andere broer is Morris Gippen. De twee zijn samen op 22 december 1949 geboren. Morris leeft helaas niet meer. 2003 is zij overleden. En, uh, uh, dat, ja, dat wil ik dan zeggen. We gaan iets laten horen van de Beatles. Je hoort Morris zo dadelijk. Mijn eerste stem van Barry... Dus... Uh, en dat in verband met het feit dat uh, Robin Gibb vandaag uh, um, 62 uh, jaar zal worden. En onderdeel van uh, de, de, de training uh, die hij samenvormde met zijn broer Robin, die in 2003 overleed. Goed, ik had het al eerder aangekondigd. Uh, een hele bijzondere opname die eind november gemaakt werd in de VRT-studios in Brussel. Daar hadden ze een aantal uh, Belgische artiesten bij elkaar uh, neergezet vanuit uh, de meest uiteenlopende discipline. Is. Maar Spinvis was er als Nederlander ook bij. Maar goed, in dit geval gaat het om uh, twee Belgen die een hele andere achtergrond hebben: Adamo, de grote uh, held uit de jaren 60, 70. Teen Edo en Triggerfinger, dat zijn dan de rockhelden van dit moment. En samen maken ze iets heel leuks ervan: en, en, nou, en Blue Jeans en Blouson Zwier. En bleu jean, c'est blouson cuir. Tu vas rejoindre les copains Si tu vas pas, qu'est-ce qu'ils vont dire Quand tu les reverras demain En bleu jean, c'est blouson cuir. Tu te croises en liberté je zou je te contredire, ça blesserait serait ta digniteit. En blousine, c'est blouson de cuir. Tu taquines les jupons. Et dis-moi, dans sa que l'habit. Taille une affiche au pantalon. Leçon Until your tears was Va profite de la leçon n'est pas fait pour jouer les durs Adamo met uh, Triggerfinger, zoals hij dat uh, eind november zong in de studios van de VRT in Brussel. On nou, <laughs> blue jeans et blouson de cuir. Nou, toch wel lastig. Zo'n Engels woord ook nog in een Franse titel: On blue jeans et blouson de cuir. Nou, hè hè, ben eruit. Adamo en Triggerfinger. Bedankt aan uh, Floris Dalemans die uh, de moeite heeft gedaan om dit naar mij op te sturen. Um, dit was het dan. De Nacht klinkt anders hier bij de Vader op Radio 1. Volgende week een speciale uitdaging dan ga ik geen platen draaien, ik ga geen cd's draaien... maar ik ga ook geen bel inhouden. Ik ga dan alleen maar eigen opnamen draaien. Zo'n opnames als je bijvoorbeeld net hoorde van Ademo en Triggerfinger... Opnames die gemaakt zijn tijdens uh, radioprogramma's... maar ook tijdens televisieprogramma's uit heden en verleden. Je hoort de oude Denk aan Henk-opnames voorbij komen. Jawel, oude 2-meter sessies, maar ook uh, heel recente dingen... uit programma's van uh, Met het Oog op Morgen. Giel op uh, 3FM Kunststof bijvoorbeeld. Daar heb ik ook een aantal leuke dingen van. En niet tevreden spijkers met koppen. Dat is allemaal volgende week. Vier uur lang van twee tot zes. De Nacht van de Studiosessies. Het is een dadelijk een nieuw sessie onder leiding van Rick van der Westenlaken. Met andere woorden, het Radio 1 Journaal komt eraan. Mijn naam is Roel Dus Ik zou zeggen, uh, een fijn weekend, kerstweekend en zo. En wij spreken elkaar dus volgende week uh, tussen 2 en 6 voor een speciale aflevering van De Nacht van de Studiosessies. Tot dan en een fijne dag verder. Hoi.